Hollands vloer. Bouwt, ik weet het. De Python is een kist van het schip. Log, plomp en onhandelbaar, maar hoe staat het met de machine? Als het weer een beetje meeloopt, zullen we met dat karretje best klaar ja. zijn. Ja, het is natuurlijk wel heel wat anders als die Jan van Gent. Veel pit zal hem hierin zitten. Juist, yes, ja. Maar jouw kennende zie je dus niet al te somber in. In elk geval zijn er schroepen aan boord. Nou, je staat me weer helemaal gerust. Zeg die tweede van jou. Hoe heet die ook alweer? Kuiken. Om de een of andere reden wordt hij Koba genoemd. Een beetje verlegen knaap lijkt. Ach, als hij eenmaal een ketenpak aan heeft en een moersleutel in zijn hand valt hij best mee, dat zal je zien. Hij staat nou te boel al de hutters mee. Hallo schipper, ben ik nog op tijd? Ah, die Flip. Wout, dit is Flip de Mail, de stuurman. Flip, ah, is dit is de meester. Hallo. Hallo. Nou, oh. euh, zullen we dan maar eens in het vooronder gaan kijken? De heren zijn bezig zich te installeren. Hoe gaat het met jou, jongen? Ah, die Boots. Blij dat ik weer wat te doen krijg. Jij uh, had toch moeilijkheden met een oog, hè? Stukje ijzer in gehad. Dan gaat het wel weer. Ja, ja. Denk wel heb je toen zonder een cent op straat gesmeten. Ja, de vuile rotzak. De meester heeft er nog een hoop deining over gemaakt. Nou ja, toen werd hij er zelf uitgesmeten. Zeg, Boots. Wat gaan we nou eigenlijk precies doen? Ik heb er geen idee van. Deze molen op eigen kracht naar Marseille brengen. Wat? Op, op eigen kracht? Niet met de sleepboot? Niet met de sleepboot. Je hoort steeds weer wat anders. Welkom aan boord, jongens. Ja. Hallo, heen. Kees. Hoe is er mee? Prima, kaptein. Fijn dat u aan me gedacht hebt. Ja, wat wil je? Ik denk nog altijd in de Beninbocht toen jij ze voortreffelijk gekookt hebt. En ik weet nog precies uw lievelingskost: oh, ja? een gehakschotel. Sourire de la reine. Ja. Glimlach van een koningin. Nou, voor mij was het meer grijns van een krankzinnige. Ja, naast andere werkzaamheden zorg jij weer voor de podcast. Ja, als ik dat geweten had, had ik me nog wel eens bedacht. Mannen, de meeste van jullie ken ik al: van de Jan van Gent, de Ameland of de Cap-Breton. Wij zijn sleepers in hart en nieren. Maar de sleepvaart is kwel en die moet ons niet. Laten we dus blij zijn dat we deze kans krijgen. Het betekent werk en daardoor brood op de plank. Het werk zal heel anders zijn, een tikkie langdradig misschien... ...maar we hopen op andere tijden. En daarom zullen we allereerst deze molen brengen waar je hoort, in Marseille. Ah, ja, Marseille. Wat die langdraderigheid betreft, ik heb een stel leerboeken meegenomen. Ik uh, heb een album bij me met de wonderen van de Congo. <laughs> en ik hoef me helemaal niet te vervelen. Hoe dat zo? Nou, een week geleden heb ik een huwelijksadvertentie geplaatst. Hey. Hier, gefortuneerd zeeofficier... ...jonge knappe verschijning... ...dat doe ik leuk. ...jonge knappe verschijning... PG. ...PG... ...en van strikte levensopvatting... ...zoekt hem passende echtgenoten... ...met opgewekt humeur... ...en niet ouder dan 23 jaar... ...kapitaal bijzakelijk. Ja, ja, ja. Brieven met uitvoerige beschrijving... ...en liefst meerdere foto's... ...in verschillende standen... ...worden op erewoord geretoneerd. Ja, waarom, kom Ik... Nou, me niet op zo'n ja, idee. Ja. He, heb u er al uh, antwoord op gekregen? <laughs> wat dacht je hier? Zestien stuks? Je stinken al een uur in de windernoden klon je. Ja, u hoeft zich in elk geval niet te vervelen, hè? dat is zo. Elke dag één brief en dan schiet ik een eind op. En als jullie meedelen in de advertentiekosten... ...dan mag je ervan mee profiteren. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ach, wat zal ik je zeggen? Je krijgt op zomaar niet de kans om je aan een machine te hechten... Net heb je zo'n karretje door, ze gaat weer onder je handen vandaan. Nou, wacht maar, Bout. Wacht maar, jongen. Het u niet lang meer, of ik heb een eigen schip en dan beginnen we weer te leven. Een eigen schip? Een beetje overmoedige gedachte als je het mij vraagt. Misschien wel, maar ik weet nou wat ik wil. En dat is de sleepvaart. Bovendien, ik heb niks anders meer dan de sleepvaart. De tijd van kiezen is voorbij. Ja, de redenen lusten jou niet meer. En jij de dus niet. Dus zit er niks anders op dan eigen baas te worden. Nee, ik hoor het je zeggen. Een klein stoer scheepje moet het zijn. Zoiets als de Aurora, maar met de gemakken van een Jan van Gent. Grote bunkers, een zware, eenvoudige kar en een lichaam dat wat hebben kan. Het klinkt verleidelijk, dat geef ik toe. En dan maar varen. Slepen wat er te slepen valt. Geloof maar dat daar een brok geld mee te verdienen is. Ik ken nou de knepen van het vak. Ik weet wat er bij een transport komt kijken. Dat geloof ik allemaal best. Dus zodra ik eigen baas ben. Kunnen jullie allemaal op hoogloon bij mijn vader. Want dan is er geen man die kwel meer die het grote brood opeet. En dan nog onder tafel naar de kruimeltjes snuffelt. Nou, uh, we voelen er allemaal alles voor. Iedereen is er nou wel knap zat dat pontje varen over de baren. In het begin leek het zo aardig. Niet veel te doen, goed eten. Maar er is niks wat je zo gauw je strot uit hangt, dus niks. Man, ik verveel me rot hier de hele dag. Ik hey, kan moeilijk altijd maar zitten kaarten. Zodra we in Marseille zijn, dan ga ik flink lol trappen. Rekenduim heb op. Hey, jullie zijn toch een stelletje ondankbare donders, hè? Nou hebben ze eens een beetje makkelijk en nou, dat is weer niet goed. Dan hebben ze een herenleventje. Maar laten ze zich liever dag en nacht afbeulen door een schemenhof. Ja, je liep wel eens een blauwe plek op, dat is zo. Maar het was wel waar. Weet je wat er met jullie is? Jullie hebben heimwee. Heimwee? Ja, heimwee naar de sleep. Verdomme, ik geloof dat je gelijk hebt boot. Elke keer als ik aan dek ben en ik kijk achteruit... schrik ik met de pletten. Denk ik dat we de sleep kwijt zijn. Stel je eens voor dat ze een machinist van het IJzeren Spoor... al door met een losse locomotief liet rijden. Die man zou door de geel we krijgen. En hoe staat het met jezelf, boots? Heb jij dat geen Eimwig? Huh? Oh, misschien. En wij hebben het niet alleen. De schipper heeft het ook. Hij praat al niet veel. Maar als hij praat, heeft hij het over zijn eigen schip... Hier. Neem nog een borrel en zwets zo. Ja. En moet iemand zijn die jou met beetje vriend? Nou, doe je best. Maar toch zal ik hem krijgen, daar ben ik van overtuigd. Kapitein, Ik ben een nuchter mens. Ja, zeg mij wat. Jij gelooft alleen in de Bijbel en de Telraam. Best mogelijk. Maar als jij dat bootje verdienen wil met het kluswerk... ...dan heb je een baard met spinnenwebben... ...tegen de tijd dat die poep binnen is. En koop dan maar liever een paar wollen wanten en een prikslee... ...dan zul je een ongelukken genoemd mee krijgen. Moet je even goed luisteren jongen. Boutje. Ik heb uitgerekend dat we met vijf jaar vader... ...een aardig bedragje gebeurd hebben. De rest wordt hypotheek. Dat doet iedereen. Hypotheek? Daar heb ik het niet op begrepen. Dan ben je nog geen vrije baas. Want of je nou voor een reder vaart of voor een bank... ...dat is het door de hond of door de kat gebeten worden. Nee, nee het is allemaal erg leuk. Vol manenschijn en mooie dromen en zo. Ik heb je gangjes afgeleerd met de jaren. Wout, jongen. Jij denkt dat het dromen zijn. Maar mijn dromen zijn geen dwaallichtjes uit het paradijs, hoor. Ze zijn vast als de windstreken en onveranderlijk als de punten op het kompas. Een schip kan stampen, de storm kan haar rondzwaaien parcours. Maar noord blijft noord en zuid blijft zuid. En zo vaar ik naar mijn eigen schip. Recht uit en zonder weifelen. Ik vind het best dat je je eigen bewijzen van spreken aan borrel met die praat. Maar een eigen boot zie ik niet komen. Want er moet een wonder gebeuren. En? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, beste jongen. Mijn ontslag uit de gevangenis... toen ik nergens meer een gat in zag... en Beumer's plotseling voor me stond... dat is het begin geweest van het wonder. De omstandigheden maken de man. En al ziet de mens het zelf niet... al staat hij er met zijn neus bovenop... er zijn omstandigheden die van een dromer een ijzerbreker maken. Weet je wat het met jou is... De sleepvaart heb je behekst. Ja, dat is het. Ja, de sleepvaart is het enige dat mij rust kan geven. Die me kan verlossen van mijn herinneringen. Ja, zo is het. De jongens zijn zeker de stad in? Ja, wat wil je? Als van oud, zonder aanvoering van Adeltje. We hebben niet nog op, op eigen kracht teruggekomen. Oh, laat ze maar. Ze hebben het wel verdiend, deze reis, vind ik. Dat hebben ze hebben wat geen moer uitgevoerd. Mm -hmm. Daarom juist, vriend. Daarom juist. Maar zij hoeft voor mij niet meer. Ik ken het wel. Zo'n rustig glaasje wijn hier vind ik net genoeg. En meneer Kwalekapten, maar wat bedoelt u nou met daarom juist? Nou, ze niet alleen, zoals jij zegt, zowat ze geen moer uitgevoerd. Maar ze hebben zich verveeld. Dat is veel erg... Deze vaart van de een niet erg opwindend. Ik weet wat er leeft onder de jongens. Ze verlangen naar actie. Over je bemanning heb je anders niet te klagen. Ze hebben een grote bewondering voor je. Ze gaan voor je door het vuur. Ik weet het, Wout. Ik weet het. En toch is het anders. Ze laten me niet bij hun brieven lezen. Zoals vroeger op de Jan van Gent. En de portretten van hun vrouwen en hun kinderen krijg ik ook niet meer te zien. Ik sta eenzaam op de brug. Bewonderd misschien, zoals jij zegt... Maar wel alleen. Tja, maar, dan neem ik kwalijk. Werk je dat dan niet een beetje zelf in de hand? Je bent ook geen figuur die aan boord een brok gezellig gaat uitstralen. Mm -hmm, ook dat weet ik. Maar ze zullen we moeten nemen zoals ik ben. En dat doen ze ook, kapitein. Ze hebben een grenzeloos vertrouwen in u. U zegt dat ze eenmaal op hun eigen boot komen te varen. En daarom zijn ze daar rotsvast van overtuigd. En dat gebeurt ook, zo so waar ik hier zit. <laughs> Wie wil me aannemen dat ik het zoetje zo zo zelf ook weer in te geloven? Een <laughs> reden om de fles leeg te maken, Flip. <laughs> Zeg, hoe gaan we eigenlijk naar huis? Er ligt hier een baggermolen op ons te wachten die terug moet naar Amsterdam. Het doet mij genoegen, kapitein, dat Marseille vice versa zo'n succes is gebleken. Het sterkt mij in de overtuiging dat deze wijze van transport een toekomst heeft. Zijn er van uw kant nog opmerkingen of wensen naar aanleiding van deze reis? Uh, ja, meneer Beumers. Ik weet dat deze wijze van transporteren een voordelige zaak voor u is. Maar, kapitein... Nou, ik bedoel hier niks mee. U bent zakenman en het is uw goed recht. Ik verlang alleen een wat ruimer voorschot van u. Zodat ik met mijn manning meer kan betalen. Maar zelf zonder ik uit. Zit u de aanleiding toe? Ik dacht toch dat hun loon niet onredelijk was. Nee, maar ik moet ze meer betalen omdat... Mm, ja, hoe vreemd het ook klinkt, ze soms uh, betrekkelijk weinig te doen hebben. Kunt u mij dat uitleggen? Zeker. Kijk, het zijn allemaal mannen van de grote vaart, van de grote sleepvaart... ...die gewend en bereid zijn dag en nacht hard te werken. En op een sleeper valt altijd wat te doen, ook bij het mooiste weer van de wereld. De zorg voor de sleep, onderhoud van het eigen schip, ...en die twee factoren vallen nu weg en het gevolg is vaak verveling. Kunt u het dan niet met wat minder mensen af? Nee, want bij zwaar weer heb ik een aantal in het hard nodig om de boel overeind te houden. Ik begrijp eruit dat u bang bent... Dat er mensen zullen weglopen. Dat acht ik niet uitgesloten. En door een hoger loon... ...hoopt u ze meer te binden. Goed, goed, goed. Ik heb begrip voor uw argument, kapitein. Het is uw probleem. Laten we dit afspreken. Voor elke nieuwe reis maakt u een ruwe begroting... ...waarin dan uw verlangens zijn verwerkt. Uitstekend. Dank u. Oh, dan heb ik een nieuwe opdracht voor u. Een hopper naar Glasgow. Naar Hull, naar, naar Dublin, naar Oslo... Naar Oslo ...Haven, Brest. Londen. Een rustig reisje tot nu toe, kaptein. Ja. Een verandering van weer is er voorlopig niet te verwachten. Dat het zo blijft over een dag of twee mensen, dat denkt u niet? Ja, dat klopt wel. En dan weer op huis aan. Op huis aan, ja. Heb je nog steeds geen trouwpannen? Ik schijn de juiste niet te kunnen vinden. Ja. Toch moet je voortmaken, jong. Wat heb je nou al het zwerven zonder vrouwen einde? Ja, ja. Vertel eens, kapitein. Wanneer komen we op onze eigen boot te varen, denkt u? Uh, weet ik niet. Zal je af moeten wachten. En toch zullen we af moeten wachten. Voorlopig kennen we alleen maar dromen van een eigen boot. Ach, de een droomt van een boot... en de ander weer van een mooie vrouw... die ook alleen maar in zijn verbeelding bestaat. Die weer van een paleis van een huis met allemaal dikke tapijten en kussens. En belote meiden die de kranen opendraaien van een pap en je dan afdrogen met een fluwele handdoek. Ja, zo hebben we allemaal wat. Ik zie ons al zitten op een eigen boot, fris gewassen en geschoren. Dat wil ik nog wel eens beleven. In uniformen met gouden knopen en ankertjes op je kraag. En dan van die donderpetten met lovertjes en een zegelring aan je vinger? Oh man, wat zullen de meiden dan kraaien in de handen klappen. Meiden, ben je belazerd? We kennen dan alleen nog maar eh, dames van de betere stand, dochters van de admiraal, nichies van de burgemeester, die naar nou lekker eten ruiken, ritselen met rokken Jongens, dat wordt pas echt leven. Slaapzacht, we dromen lekker verder. Gek, vroeger hadden we nooit tijd om te dromen. ...komt zeker omdat er zo weinig gebeurt. Nou, weinig gebeurt. Wil jij dat uh, het reisje met de voorwaarts dan vergeten? Toen een zwaar weer de stalen modderbak van de emmerladder donderde... ...en Bauke zijn kop en pulp sloeg. En Jaap, die op de Daal erop door een stalen tros werd gevierendeeld? En stuurman Flip de Mail dan, die bij Storm in de O.C. overboord sloeg? Ja, dat hij het ooit gehaald heeft, is voor mij nog een raadsel. Een blok ijs, toen we hem oppikten. De kapitein. ...heeft met de warmte van zijn eigen naak te liggen... ...met leven in hem terug moeten brengen. Nee, nee, er gebeurt genoeg. Soms te veel als je mij vraagt. Ja, toch hadden we vroeger meer ongelukken. Ja, maar dat was bij de sleepvaart. Het is gek, hè. Wat centen betreft heb ik het nog nooit zo goed gehad als nou. Maar wil je wel gewoon... Ja, mogelijk... ik weet wat je zeggen wil. Ik ga eens even boven kijken. Dromen jullie maar hard verder. Des te eerder kan je slepen... ...met je eigen boot. Tjonge, schepper, ik moet je zeggen, ik ben barre blij dat die molen je veilig in de haven ligt. Ja, dat zijn zaken waarbij je soms kan vergissen. Breng de baggermolens die klopt van de muilen naar de schelling. Ik kan je van niks, zou je zeggen. Nee, maar het kan barspoken spoken voor de Hollandse kust. Dat er even een rauwe reis van drie dagen. Vliegend weer, zo vlak bij huis, is altijd sinister. Aan de andere kant van de aardbol zie je niet zo duidelijk wat er allemaal op het spel staat. En wie nog nooit aan de pompen heeft gehangen tussen schouwenbank en Noordhinder... ...die weet niet dat varen is. Zo is het. Uh, iedereen nog afgenokt? Ja, die zit dan al aan boord van de veerboot. Hij vertrekt over drie kwartier. Ga je niet mee? Nee, ik, uh, ik blijf hem te molen. Het duurt nog een dag of wat voor de bacchalaar hem overnemen... ...en tot die tijd kan ik de kosten van een hotel uitsparen. Wat ga je doen in die tijd? Uitrusten. Slapen. Je laatste lange reis is een kwaaie torm geweest... ...en dit stoepreisje van Ermuiden naar Wester-Schanning heeft de laatste klap gegeven... Hé, hey Boutje, ik ga een rustkeur doen van een paar dagen. Slapen en lezen. Ik heb een paar boeken geleend. Hier, dat is van flimp. Haremgeheimen. Ja, het werd tijd dat je daar eens kwam. Hier, dat is de Bijbel van Kees. Hier haalt hij al die gruwelijke verhalen uit die hij alles vertelt. Nou, die wil ik nog hopelijk eens lezen. Wonderen zo aan als in. En wondergevallen zo op als omtrent de zeeën. Rivieren, meren, poelen en fonteinen. Historischer, onderzoekender en reden redenvoorstellenderwijs verhandeld door Sander Vries de Amsterdam in het jaar 1687. Je ziet het, ik hoef me niet te vervelen. Mondvoorraad genoeg en de kachel op rood. Nou, dan ga ik maar eens op huis dan. Mm -hmm. uh, vergeet niet je moeder te groeten. Ik zal het doen. Dan ziens we maar. zo'n na de etenpijp lekker smaak... als er geen wacht voor de deur staat. Nou... Ja, dan ga ik eens beginnen... met de wondergevallen van Kees. Slachting in hongersnood... van witte manspersonen. Zo. Al dikmaal is het gebeurd... dat men door nood geparst... mensenvlees heeft gegeten. En die het gegeten hebben... verzekeren dat het zeer lekker van smaak is. Een jong man... van Tergoes in Zeeland wierd met dertien andere van de West-Indiaanse wilde gevangen bekomen. Duiterste hongersnood dwong haar telkens het vlees van een en haar netgezellen te moeten eten, bij haar niets anders gebracht wierd. De gedachte jongeling betuigde naderhand dat hij het eerst wel een afschrik van deze kost had, maar daarna zo smakelijk daarvan had als van wel gemest varken. De vingeren der handen en de teenen der voeten waren hem een zeer lekkere knabbeling, een lieflijke knapperij. <lacht> oh, dat heeft Kees <lacht> ja, koples, Kop, Komt, kom. Na vele dagen deze kost tot zich genomen hebbende. Dat was het. De het is hartje je nacht. Je moet erna nog buiten zijn. Ja, toch? Ach, wat begon je daar. Nee, maar zo is rust. Je moet vlakbij zijn. God weet, ligt er iemand te water. Kom maar eens kijken. Maar Oh, oh, Mijn voeten is er helemaal opgeswollen door die varkens. Uh, oh. Zo, oliejas en even lantaarn meenemen. the huh? house Net op tijd. Voor de domte aan die haren lang. Oh, dacht ik het niet. Een vrouw. Zojuist, ja, mannelijke kleding. mannenkleding. zie je nog wel leven in, dacht ik. Maar ze is koud. Dan moet je nou in godsnaam mee beginnen? Het is hetzelfde wat je vorig jaar met vriend hebt gedaan in de Oostzee toen je net zo aan het doen was. Maar ik kan toch niet, ik niet. Maar wat bij een man gelukt is, maar bij een vrouw ook lukken. Bij het vechten voor het leven let je niet op zeer het maar voort. Trek er die kieren uit. Maar ik. Niks te maken. Opschieten. Zo, ja, smijt de boel maar ze, ze moet zo vlug mogelijk in je kooi met alle dekens erop. Trek dat toch kapot, ze als je niet weet hoe het open gaat. Goed zo. Stop dan nog eens de in je kooi. hangt hoofdslap. Als ik de nek maar niet gebroken heb de druk uit de haren. Goed zo. De dekens overheen en nou uitkleden jij. Hier is de kalf uh, Gewoon vrugel, de niet zo. Ja, naakt daar liggen. Daar heeft ze hoofd staan. Het was fliep toe. Het is de enige mogelijkheid om het leven terug te geven. Daar mag je het toch nog wel wat voor over hebben. Vooruit, ga je gaan. Nou, dan moet het maar. Och, zo de wat is dat kind koud. En nou een paar uurtjes ja. blijven liggen. ...om de beuren tot de rug en op de buik om de kanten warm te houden. We eens kijken of hij weer leven in de brouwerij komt. Ja, maar... Nee, nee. liggen blijven. Houd hem. Dat is de wet van de zeefstreeperij. Ja, maar zo'n partoes met een rusteloze, blote vrouwen in je kooi te liggen... Dus ...dat is een nieuwe vertaling van die wet. Dat, dat moet wennen. Daar moet je nog wel te veel aan denken. Niet aan denken. Dus niet denken aan vroeger. Makkelijk kletsen als de herinneringen als gier op je afverswerpt komen. Je, je bent bezig, bezig. aan bestens het leven terug te brengen vader. Wees trouwens geduldig als een bloek okay. Ik moet even een pijp stoppen, anders hou ik er niet uit. Waar was mijn tabak? Hm. Er komt nog een beetje kleur op het gezicht. Maar de adem is nog wat slecht. mensen ze eerder uit zijn lijf dan in. Hang hier die lamp in de kooi en neem het boek van de kees mee. Of hoef je niet te denken, opzitten. Op Bliksem, wat is er nog koud? Het boek boven haar hoofd op het keuze. en nou maar geduldig zijn. Kijk uit dat je rapport niet in het lumpje zware tabernakel. Nou, lezen. Op Johannesdag, des 1629, zijnde den 24e der zomermaand kwamen wij bij het hoofd der Goede Hoop. Even te tijd zagen wij een zeer groot, grauwelijk beest uit de zee terzijde van het schip met een groot geweld opschieten. Vreselijk was de aanschouwing. Het scheen eh, zeven hoofden te hebben. De mond was zo onmatig groot dat men er wel een gehele teentje was. was Nee, vader niet liggen teuten. En een gek heeft het schepsel niet. En een moet ze hebben. En dan mannen krijgen wel kleur. Ze beginnen vol te ademen. Rare hoortjes, zegt het kind. Net schelpen. Kijk, voel je zuffert. Ja. Maar waarom heet hij niet anders oor schelpen? Lees niet van dat je pijp niet uitgaan. Indien dit schip tegen het schip had aangestoten... Wij hadden gewisselijk in groot gevaar gestaan. En buiten twijfel grote gaten in de kiel gekregen. Doch het schoot er even voorbij heen. Het was zo groot als een wallenvis. Op het lijf geheel grauw, vol klitsen. Onze hoofdman... Ah. Ben je weer bij je positieve... Je? Uh, nou, dat is dan dat. Ik ben uh, even een deken van je mond te slaan. Laat jij nou maar onder. Zo. Zo ja. Zweten doet goed. Nou, zus, dat was een het randje met jou. hè? Maar het is gelukt in die uur tijd. Het was nodig om je weer warm te krijgen. Wat een rare komedie was het wel. Ik, ik ga me een beetje afdrogen. aankleden en hier de rotsje opruimen. Dan moet ik maar eens even kijken hoe het met de sloep staat. Ga jij dan maar slapen, dan doe je ook wat. Zo. Zo. De sloep hangt weer in de Davids. Het ja, is toch nog een hele klus geweest. En dan komt er een streepje zon op. Nou, dan ga ik beneden maar eens kijken hoe de patiënt het maakt. Wonderlijke ogen heeft dat kind. Heel lichtblauw. Bijna wit. Zie je eigenlijk alleen bij mannen die lang in het licht en de ruimte hebben gevaren. Ik zal een paar koffie moeten maken. Dus als dan gewoon opknappen, dan moeten we maar eens vertellen waar ze vandaan komen, en wat er aan de hand was. Ik moet het toch weten. Ah, ben je daar? Ik kwam net even toekomen. Je hebt je kleren kunnen vinden zie ik. Hé, hey, hé, hey, kun je geen dankje zeggen? Malle meid. Nou ja, het is gelukkig weer achter de rug. U hebt met die molen uit de Schelling nogal moeilijkheden gehad hoor ik, kaptein. kapitein. Toch, dat viel wel mee. Het weer was niet het best, maar er is geen schade van betekenis. Mooi, mooi. Bent u bereid een nieuwe opdracht te aanvaarden? Als u wat te doen hebt. De zuigpersmol Frisia moet met enige spoed naar Pernambuco. Pernambuco? Mm -hmm. Brazilië. Dat is een heel land. Dat wel, maar wij hebben het volste vertrouwen in u. Nou, dan moet het maar. Ik dacht niet dat we het dit maar zouden halen. Dat platbeest schrikte in die tyfoon op ze door een horzel gestoken was. Ach, dat dodendansje was te kort en te hevig om er helemaal in te verlopen. Is nou weer achter terug. Het zat een stevige deining en de jongens zijn druk bezig om het lekker te herstellen. Dat is alles. In vertrouwen, Schipper. Hm? Het is natuurlijk jouw zaak, maar. hebt u niet wat te veel risico genomen dat die reisje te accepteren? Ja, je hebt het gelijk, Bout. Ik vind ook in de tijd moet ik dus afscheid maken van meneer Beumers. En die wil proberen hoe lang de kruip te water gaat. Maar het antwoord zal ik hem niet leren. Pernambuco is wel het laatste. Eind goed, al goed. Ik wil maar zeggen, wie een God over de knie heeft, gaat niet. Hoi. Een vuurpijl, ziet je hem, kapitein. Ja. Stip in nood. Ik neem het roerbootje. Laat de sloepen klaarmaken op de zijk. Ja, hem. Hier doen we op af met dit bakbeen. Natuurlijk, één sleeper, altijd slepen. Ach ja, waarom niet? Assistentie verlenen met een persmolen is al gek genoeg, maar deze lekkende doodjes door de wind brengen in een lange neus maken tegen magere hein. Eén keer moet de eerste keer zijn, jongen. Werken aan de wikkels, geen uh, Ja, Flip. Hou je geweten met een paar mannen schoen te Daar! Weer een vuurpijl! We dus schijnen niet veraf te zijn. Is nee. er die storm van vannacht natuurlijk in moeilijkheden gedaan? Nou, met onze snelheid schat ik dat ze nog een drie kwartier bij ons gedaan is. Ik zie er een wit schip met een clipperstenen. Even je die kijken? Ja. Ja, een schoenerjacht. Een luxe schip zo te zien. De steng van de grote mast hangt over de deling. Het lijkt met zware te maken. Flip als het donderdorp af met de sloep. Gooi een lijn met een er aan. Als het zeelui zijn begrijpen ze wat je wilt. Ah ja. Niemand te zien aan dek. Laat de fluit blazen. Dan moet er iemand zijn om die lijn op te vangen, als die jongens zou iets vieren. deze zeker dus niet langs zij komen. Nee, ze zal een man voor man met de boei binnenboord gesleept moeten worden. Ja hoor, er komt wat leven in de vrouwen. En nou maar hopen dat ze begrijpen wat de bedoeling is. Hoe staat de zaak erbij? We zijn alle vier veilig aan boord. Een snoep doppert dan een lijn op zee. Nog even een plan? Nou, een, een tros overzet is onbegonnen werk. De boel zal wel slaan met deze deining. Ik hoop dat het beter is rustig af te wachten en in de buurt te blijven tot de zee wat afgeflauwd is. De jongens zijn druk bezig om de ravage op te ruimen. De grote massen zullen overbouwen. Wat is, wacht eens. Ze zijn er met de lamp. Ze willen van boord. Wat? Ze zijn gek. Als de donderboot, voor ze zich bedenken, zijn terug. Overbrengen. Ja, maar het schip is best te houden. En een paar uur kan ze weer recht op het kiel liggen. Ja, het is een kostbaar gevalletje dat, dat jacht. Maar als die gasten met alle geweld in de fuik willen zwemmen. vooruit de maar. Wat moeten we hier met al die lui aan boord? Ja, wacht nou maar af, jongen, wacht maar af. Ze zijn aan boord, kapitein, zoals u gezien hebt. Mm -hmm. In twee reizen. 16 mannen en twee vrouwen. 12 passagiers en zes bemanningsleden. Ze zitten in het vooronder. Hoe zijn ze er aan toe? Ja, wat denkt u? Slap, wezenloos door het overbrengen aan de lijn. Wat ja. Kees koffie voor ze maken en wat eten. Is al gebeurd. Mooi. De avond begint te vallen. Als het even kan, moet de zaken op iets schuiten een kans zijn voor het nacht wordt. Zijn flip dat ze het licht maken en staan op de stek zien te houden. Morgen of overmorgen kunnen we misschien vastmaken. Ze blijven daar een boer. Heel welke dag. En laat het opgroot van beneden bij me komen, dan kun je uit. Ik heb wat met hem te bepraten. We zijn u allen zeer dankbaar, kapitein. U hebt ons het leven gered. Ah, dat was een staalte van grote vakmanschap en oproefringen. Dank u wel. Tot uw dienst. Gaat u zitten. Ik wil toch wel het een en ander weten over het schip en de bestemmingen en zo. Ja, tuurlijk, kapitein. Maar... Laat ik mij iets aan u voorstellen. Ik ben Constant van den Bosch, zakenman uit Brussel. Ja. En waar komt u vandaan, met uw schip? uit Miami. Kijk, dat is iets Ook kaptein. Ik doe veel zaken met Amerika. Vlies en zo. Ik heb daar veel relaties in. Ik heb daar dan ook mijn petsy laten bouwen. <laughs> Voor uh, wat, hoort wel niet waar? Ja, dat wel. Ja, en na de proefvaart vond ik het een aardig idee om met mijn relaties een keer een cruise te maken. We zijn met het prachtigste weer van de wereld uitgevaren... Maar na nou een paar dagen kwamen we niet in een nou wijnvolstroom terecht. Ja, ja. Nou, het is nogal riskant, hè, om met zo'n jacht zo ver van huis te gaan. Oh, maar men heeft mij verzekerd dat het zeer waardig is. <laughs> dat moet niet alleen het geval zijn met het schip, maar ook met de bemanning. Ja, ja, dat is u. Zeg maar op wat voor een boet zitten we nu, kapitein? Dat is een barremolen. Hé, hey, en hoe staat het met mijn Patsy? Nou, er zijn een paar mensen van mij aan boord om orde op zaken te stellen. Zodra het weer beter wordt, nemen we op sleep. Prachtig, prachtig. Maar toch, ik zou het op prijs stellen als je ons zo spoedig mogelijk naar Miami zouden willen terugbrengen. Ja, dat zal helaas niet gaan. Nee? Goh, je toch tegen een ruime vergoeding? Hout hoeft geen enkele rol te spelen? Uh, het spijt me, maar ik vaar een opdracht en die opdracht luidt: deze molen onverwijld naar Pernambuco brengen. Uh, ja, en hoe lang duurt dat? Nou, afhankelijk van het weer een dag of vijf, zes. Oh, ja, er zal iets anders ook zitten, ben ik bang. Maar eigenlijk vind ik het toch wel een leuke sensatie, moet ik zeggen, kaptein. Als we het hier minder geweest hebben dan aan boord van de Petsy. Ik dacht al, jij zou wel in de kombuis zitten. je het zo nog wel uithouden, bullen? Na gedaan arbeid is het zoet rusten En met een Havana en een Kijakkie is het dubbel zoet. De kaptein heeft gezegd dat we aan boord van de Petsy moeten blijven. Al was het maandenstuur. Ik ben je man. Ook een Maar Als het missen kan. Dat is een wel geregeld, hoor. Die kast daar bas van de flessen. Wijn, jenever, whisky, kajak, champagne alle soorten en water. Nou, <laughs> als jij het in waterglazen blijft schenken bij de Gouden Heen. Ja, nou, gezondheid. Ja. En dat onze kinderen maar rijke ouders mogen krijgen. Ja. De eigenaar van dit schip is in elk geval geen arme jongen. Hebben die hutten gezien? <laughs> man. Ik, ik lach met lazeren zoals ik er aan denk dat die rijke stinklijn nou in onze harde kooien moeten slapen en wij in uw zachte, vieren metjes <laughs> kruipen. <laughs> zeg. Huh? En wat zit er in die kasten? Ja, allemaal blikken, ze cement met moeilijk doen de namen erop. Hier, kijk maar. Nou, daar hebben we voorlopig genoeg aan. Asperges. Gevulde olijven, ossentong, ja. ragout, pâté de foie gras. Ja, wat, wat is dat? pastij met capsules. Oh, ik zie je ergens een blik gehakt? Ik wil eens dus, hebben dat een beetje staat in de maag. De omgekeerde wereld. Een die sleept. Maar het gaat toch, al is het niet snel. Als Beumers ervan hoort, krijgt hij weer een idee. <laughs> nou, hij kan ideeën krijgen wat hij wil, maar niet meer voor ons. Uh, zeg, ben je niet bang dat je mondvoorraad tekort schiet met die 18 extra opvreters? Er ja, is altijd nog steeds besluit. En als de nood aan de man komt, dan beginnen we die Belgische vleeskoning. <laughs> Ik denk dat hij een zeer lekkere knabbeling zal wezen. Een lieflijke kluiverij. <laughs> Ik weet niet wat er met jou aan de hand is, maar het is geen zuivere koffie zo vrolijk als jij bent. Ja, wacht maar af, Wout. Wacht maar af. Ga je nou weer weg? Nee, is tijd voor een pijp na het eten. Oké, is jou? Je lijkt wel een handy. In drippeltijd. Zie je dit papiertje? Wat is er mee? Daar ga ik een bootje van vouwen. Nou, zit mijn mij ben jij niet helemaal lekker. Mag maar af, kop. En kijk ondertussen eens dus naar hoe je 100.000 schrijft in het volapuk. Tot ziens. Helemaal getikt. Zou u dit even willen lezen en willen tekenen, meneer Van der Bos? Wat is dat? Een verklaring dat uw vaartuig, het schoenenjacht Petsy... ...door u en uw bemanning is verlaten op Hoge Zee... ...op die datum en te die uren... ...en dat u mij opdracht heeft gegeven te bergen. Moet ik dat onder tekenen? Ja, dat moet officieel geregistreerd worden. Nou, ja, goed. Dank u. Dan moet ik u op het volgende wijzen omdat u en uw bemanning het schip hebben verlaten en hebben overgedragen aan de zorgen van de berger, maakt die berger aanspraak op de helft van de waarde van het geborgen vaartuig. Wat hè? Maar dat is zo'n 400.000 dollars hè? Dat, is dat belachelijk! En ik zou dat moeten betalen? Maar hoe komt u erbij? Uh, ja, zo is het nu eenmaal volgens de internationale zeewet geregeld. U zult het bedrag moeten betalen, of anders? Of anders? Gaat uw Petsy en Pernambuco aan de ketting? <laughs> en wie doet dat? De havenautoriteiten. Op verzoek van de maatschappij waaraan u het geld schuldig bent. Heus, u komt er niet onderuit. Het huh. well, is niet dat ik het niet wil betalen. Ik zal misschien uw geminder toe toedoen, maar. Nee, nee, Mijn aan de ketting, dan nu dan. Maar bovendien, wat is die vreek over dat geld? U hebt ons het leven gered. En dat is <laughs> toch het belangrijkste. Goed. In Pernambuco zal ik u in contact brengen met de agent van de maatschappij. Die zal de zaken verder met u afhandelen. Morgen Pernambuco bullen, Dan is het afgelopen met het goede leven. Ja. Ja, aan de ene kant vind ik het jammer. Maar aan de andere kant is het toch wel weer fijn om de jongens terug te zien. Maar we hebben het hier reusachtig zachter gehad. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkere dingen gegeten en gedronken als hier. Maar wil je wel geloven dat ik naar die dus weer kan verlangen naar de kapucijners met raasdondes dus van pees? <laughs> Zullen we op de goede avond toch nog een flesboek gewoon je opentrekken? Met een Havana erbij. Met het hand. Waar erbij, smaakt het beste? Jongen, wat ben ik blij dat deze reis achter de rug is en die lieden weer verdwenen zijn. Ze liepen wel in de weg de laatste dagen. Bij elke beproef incontinent, beste jongen. Hoe was het bij de agent vanmorgen? Nog moeilijkheid gehad met die Belg? Nee hoor, hij tekende die verklaring zo makkelijk of hij een kaartje naar huis schreef. Ah, uh, hey. hey, de hey. Morning. Goedemorgen. Oh, yeah. oh, yeah. Ga we zitten. Ja. Ik heb jullie gevraagd om vanmorgen hier in de kajuit te komen... omdat ik jullie wat te zeggen heb. En al is dit. De agent heeft mij gezegd dat er geen retoursleep is. We gaan mee als passagiers op de Engelse koffiebark Brigitte naar Londen... en vandaar met de normale verbinding naar huis. Ja. Oh, wow, dat, ja, dat is niet gek. Nou, het volgende en het belangrijkste. Wij hebben de Petsie geborgen... en jullie weten dat de berger de helft toekomt van de waarde van het schip. En de berger is natuurlijk de baggerwerker. Uh, ja, dat is zo. Nou, gaat dat mooi onze neus voorbij? Ja, net als met de cabreton Hou je mond nou even. De zaak ligt heel anders dan met de cabareton. Want de werkelijke burgers, wij dus, hebben weer recht op 50% van wat de maatschappij krijgt. Dus, dus wij, zoals we hier zitten... We ...hebben recht op de helft. Ja, hoeveel uh, is dat als ik vragen mag, kapitein? De maatschappij krijgt 400.000 dollar. En daar krijgen wij de helft van? Ja, wij krijgen samen 200.000 dollar. Nee. 200.000 dollar, het is zoveel dat het we eigenlijk niks zegt. Het zegt alles jongens. Dit betekent eindelijk de eigen boot. In Holland ga ik de kopen. Hoi, hoi, hoi. Moet u zeggen, kapitein, dat ik uw houding wat teleurstellend vind. Ik dacht niet dat de maatschappij dat na al die jaren aan u had verdiend. Ik geloof dat u mij verkeerd begrijpt, meneer Beumers. Het is zeker niet de bedoeling om de relatie met u te verbreken. Integendeel. Wat ik wil, is met een eigen boot voor u blijven slepen tegen dezelfde prijs als de transporten op eigen kracht tot nu toe. Dat verandert de zaak. Uit gegevens, die ik heb verzameld op de reizen met baggermateriaal. heb ik een tarief becijferd. Een tarief per mijl en per ton. Ik zou u willen voorstellen dit bedrag als basis te nemen. Alsjeblieft. Dank u wel. Maar, maar, nou ja... Is... Ik weet wat u zeggen wilt. Dit tarief is bijna de helft minder dan dat van kwel. Minderdaad? U begrijpt wel dat dit een scherpe exploitatie is. En daarom kan ik dit tarief alleen garanderen als de maatschappij mij een optie geeft... voor alle transporten op de lange trip die ze aanbesteden wil. Kapitein, u bent niet alleen een voortreffelijk zeeman, maar ook een goed zakenman. Nee. En daarom vraag ik u, denk eens even nuchter na. We hebben soms vier, vijf transporten tegelijk. En u wilt gaan concurreren tegen Kwel, die de grootste vloot van Nederland bezit. Zij kunnen elk project aan. En dan komt u met uw ene boot. Meneer Beumers, ik heb twee jaar voor u gevaren. Twee jaar moorddadige vaart met achttien schepen... die allemaal veilig op hun bestemming zijn gekomen. Dat heb ik gedaan uit een stilzwijgende overeenkomst met u. Om gezamenlijk en in vereniging, zoals u het toen noemde... kwel de dampen aan te doen. Weet u nog? Ja. ja, ja. Goed, kapitein. Uw voorstel is nogal ingrijpend. En ik zal hem met de andere directeuren moeten overleggen. Dat begrijp ik. Ik wil u vragen, komt u... morgenmiddag... Op dezelfde tijd terug, dan weet ik meer. Afgesproken. Apropos, er is hier nog een brief voor u binnengekomen. Alsjeblieft. Een brief voor mij? Dank u. En? Afwachten. Morgen terugkomen. Maar ik weet zeker dat ik die optie krijgt. Ik help met je wensen. Dat zou een stap in de goede richting zijn. Kwel heeft zelf al eens gezegd, wie de baggerwerker heeft regeert de sleepvaart. Ik zou er nog maar niet te ver van voorstellen. Nou, jij blijft een optimist. Er lag nog een brief van mij, van Kiers op de schelling. De reden? Ja. Ik heb hem al gelezen, Moet je horen. 3 november 1912. Waar de wandelaar. Ik heb je nog proberen te bereiken, maar je was al weg. Ik hoorde pas van Ricky mijn dochter wat er gebeurd was toen ik de boot miste, want ze is een kind dat niet vaak uit zichzelf iets zegt. Ricky, is dat het meisje dat je toen naar de water had gehad? Nee, ja, dat blijkt niet. Ik heb haar natuurlijk gestraft voor die roekeloosheid, maar voor een deel was het mijn eigen schuld. Als ik haar na het overlijden van mijn vrouw niet zo aan haar lot had overgelaten, zou ze niet zo geworden zijn. Ik nam haar mee aan boord als ik de banken opging. Ze wou dat graag en ze werd onder mijn ogen een matroos, zonder dat ik er iets aan verhelpen kon. Dat zit blijkbaar in het bloed. Als ze een jongen was geweest... zou de sleepvaart nog plezier aan haar kunnen beleven. Zo de zaken nu staan... weet ik nog niet best wat ik met haar aan moet. Maar ik heb er een zwaar hoofd in. Want ze is zo vrij gevocht als een jutter. En als het de branding ruikt... is ze niet meer te houden. Ik ken die types. Een man blijft met platte borst. Nou jongen, daar zit je glad naast hoor. Je kan alles van te zeggen, maar dat niet. Ik stond ervan te kijken... toen ik van je reder hoorde... dat jij het was die haar behouden had. Toen ze mij het verhaal vertelde... En ik dat nog niet wist, vroeg ik haar, wat was het voor iemand? Toen zei ze, na een hele tijd nadenken, een rare man. Je ziet, ze is nog een kind. Een best kind. En je hebt haar mij beroemd gegeven, en dat zal ik nooit vergeten. Kom eens praten, ik wil je als vader tegenover vader de vijf geven. De toegenegen Bartelkiers. Het kan raar lopen in het leven. Tja. Ik had een niet bepaald aangename herinnering aan hem. Toen kwel mij eruit schopte hij me een baan aanbood, maar er later weer op terugkwam. kwam. zand erover. We nemen een borrel en dan drinken we op de aangename herinnering aan meneer Constant van der Bos. Gaat u zitten, kapitein. Dank u. Wel, nou, wat uw voorstel betreft, ik heb daarover gesproken met mijn mededirecteuren... ...en ik heb u een tegenvoorstel te doen. Een tegenvoorstel? Ja. Wij willen u gaarne in dienst van onze maatschappij handhaven... Tegen een aanmerkelijk hoger salaris. Gaat u verder? We hebben met belangstelling van uw berekeningen kennis genomen. En de maatschappij is bereid zelf voor de aankoop van een sleepboot te zorgen. Die u dan zult commanderen. Het spijt me geweldig. Maar dan hebben de heren mijn bedoeling verkeerd begrepen. Wat ik bedoel is eigen baas. Een standaard tarief en een optie op alle transporten, hoe groot en hoe zwaar ook, al zijn er vier boten voor nodig. Ja, mijn beste kapitein, als u een ogenblik nuchter bent... Ik is... ben nuchter, meneer, daar ontbreekt u mij niet aan. Laten we er verder niet over zeuren, als u er geen zin in hebt. achter moet u het laten. De firma kwel was goed genoeg voor mijn tijd, ze zal het nu ook nog wel wezen. In ieder geval neem ik me vast afscheid voor het geval onze relatie hiermee af mocht lopen. <kwijnt> Dit was de achtste aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar was Piet Reumer. Bout werd gespeeld door Jan Juraj. Flip de Meeuw door Hans Karsenbach. Bootsman Janus was Hans Veerman. Abeltje, Gees Linnenbank. Bulle Brega, Jan Blazer. Kees de Kaap, Cor Witsche. De heer Beumers van Haften, Dolph de Vries, en Constant van den Bossen, Bob Bécu. Nautische adviezen, kapitein Jeversteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Léon Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie, Dick van Putten.